En een voorspoedige start. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel noemt het weerzinwekkend... als de dader van de aanslag in Berlijn inderdaad een vluchteling is. Duitse media zeggen dat de man een Pakistanse asielzoeker is... maar dat is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Wel is volgens de politie sprake van opzet... de dader zou bewust het publiek zijn ingereden. Merkel is ontzet, geschokt en heel verdrietig... door de aanslag op een kerstmarkt. Op een persconferentie zei ze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 Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Kadula en de Zeeburgertunnel. 4 kilometer door technische problemen. Twee rijstroken zijn dicht. A20, hoek van Holland Gouda tussen Westerlee en Maasdijk Oost. Is de weg afgesloten vanwege een ongeluk. En je moet omrijden als je richting Rotterdam wil via Delier en Delft. Tot zover de verkeersinval.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 ...naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is het zo. 20 december vandaag alweer. En de zon schijnt en die blijft schijnen, schijnt het. En uh, Sandra is er ook. Hallo Sandra. Goedemiddag! Ja, goedemiddag! Dus en ja. mensen thuis? Ja, ja, mensen thuis ook, goedemiddag. Mensen op hun werk kan ook. Mensen op hun werk, mensen die op het terras. Oh nee. ja, verwarmd terras kan ook nog natuurlijk. Ja. Of uh, mensen bij de ijsbaan, maar nou, die horen ons toch niet. Dus daar hoef ik niks tegen te zeggen. Nee, die horen ons toch niet. <hijf> hard gillen. Ja, dan moet je wel heel hard gillen. Oké, okay, nou, dit is dan voor het lunch op deze dinsdag. De laatste dit jaar op dinsdag dan. En uh, volgende week uh, dan gaan we gewoon een weekje uh, uitrusten. Uitbuiken, zoals het heet. En. Uh, gaan we het nieuwe jaar weer met frisse mo moed, en moed. Uh, moed? Uh, goed, nou, wat hebben we vandaag? Nou, ik weet het allemaal niet. We hebben nieuws en we hebben uh, de bioscoopagenda. En we hebben misschien wel een recept. Als Sandra iets leuks kan bedenken. We hebben de vraag van de week. We hebben de oh ja, natuurlijk. Dit vergeet ik iedere keer. We hebben de vraag van de week. En wat is die? Nou, die vraag van de week. Van meteen met de deur in huis. Ja. Uh, bij welke groep hoort de zanger Chris Martin? En uh, daarbij uh, kan men kiezen uit A. Dire Straits. B. Coldplay. C. Oasis. Of D. Pearl Jam. Ah, dat weet iedereen. Ja, dat is toch een... Het ja. is wel een hele makkelijke hoor. Ja, hè nou ja ik dacht lekker, kerstidee heeft ah, ja, het al kerstidee. zo druk. Gewoon even lekker lekkere, makkelijke, makkelijke. makkelijke vraag. Ja. Nou, u kunt het antwoord kwijt op onze Facebookpagina. Ja, ik zet hem er even op. Ja, daar kunt u uh, het antwoord kwijt. U kunt natuurlijk ook uh, gewoon, uh, als u het weet, naar de studio bellen. Niet dat je er iets mee kan winnen hoor. Ik bedoel, we geven geen kerstpakketten, uh, kerstcadeaus, kerstdiners Maar dat doen we allemaal niet. Zijn we te arm lastig voor? Dat kan allemaal niet. Maar uh, nou, je komt wel in onze hall of fame... en uh, dat, is, dat is wel belangrijk natuurlijk... want dan ben je heel beroemd. Goed, nou... Uh, we gaan beginnen met een uh, plaatje... maar denk ik, ja, laten we het maar doen. Ja, het begint een beetje rustig. Dit is zo'n plaat die heel langzaam opkomt. Maar dan heb je ook wat. Boston, more than a feeling... Deze, deze dinsdag Boston met Morten de Villing. Hey, dat is vroeg. Nou ja, oké. Okay. Dat was maar wat vroeger. 3-1. Een... Vandaag Dr. Hoek.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 and stay and they are and sells 40 cents more for the next Says. Sylvia's hurrying, she's catching the nine o'clock train. Sylvia's mother says, take your Yeah. Jordan, in a white suburban bedroom, in a white suburban town, as she lay there beneath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange, and the room went spinning. sports car with the warm wind in her hair, and she let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair Husband, he was off to work And the kids were off to school And there were oh so many ways For her to spend the day She could clean the house for hours Or rearrange the flowers Or run naked down the shady street screaming all the way at the age of 37 she realized she'd never ride through paris in a sports car with the warm wind in her head As uh, she sat there softly singing pretty nursery rhymes she memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white car that waited past the crowd. Forever As they rode along I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Oh, Tell them who we are. Well we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth. At ten thousand dollars a show. right? We take on.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 on my jeans I got my poor genuine Indian guru He's teaching us a better way is een gek noemen. Le le leuke 3 in 1. De laat de ja, nog, nee, nog niet de laatste. Donderdag komt er nog een. Maar, uh, uh, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, Dr. Hoek en de Madison Show natuurlijk. Een uh, geweldig bandje dat begin jaren 70 uh, ineens uh, opkwam. Uh, met die monsterhit Sylvia's Mother. Dat stond echt wekenlang in de toenmalige Top 40. Daarna hoorde u een, een liedje van deze gasten. Oh ja, als extra informatie. De meeste van de teksten van deze band... werden geschreven door een meneer Shell Silverstein. En um, die uh, had best leuke ideeën. Het liedje daarna wat u hoorde na Sylvia's Modder was The Ballad of Lucy Jordan. En dat is een nummer dat we ook kennen. In een cover van Marian Faithful. Ja, dat bestaat. Maar ik... Profeert op deze versie. Um, de, uh, ja, dus de Ballad of Lucy Jordan. En daarna een te gekke gek, uh, satirisch werkje. Dat heet The Cover of the Rolling Stone. En dat heeft niets met Mick Jagger te maken. Maar dat heeft te maken met dat uh, beroemde Amerikaanse muziekblad. The Rolling Stone. En dat is een uh, blad. Een toonaangevend. Een gezaghebbend muziekblad moet je eigenlijk zeggen. In, uh, in Amerika. En ja, dan wil je dan natuurlijk als popgroep wel graag een keertje op de cover staan. Ja, dat kan ik mij wel iets bij voorstellen. Dus uh, wat dat betreft, nou, Dr. Hoek dus. En uh, uh, hij was onlangs nog in Nederland, geloof ik. Ja, die, die, die zanger, die, die doet het nog steeds. Die is nog steeds leuk bezig. Goed, uh, nou, eens even kijken. Uh, het is nog geen tijd voor het nieuws. Dat komt zo. Er is wel uh, nieuws, maar dat wordt straks wel. Al een minuutje of zeven, acht. Dan gaan we eerst nog even een lekker plaatje draaien. En dat is een hele mooie. Mitch Dürer samen met Ultrafox. Vienna. de enige hit die de band ooit gehad heeft, volgens mij. Maar dat was ook wel een knaller. En het nummer, dat heette Vienna. Dat was natuurlijk van Ultra Fox. Ook weer iets vroeger dan u van onze bent. Maar ja, het is tijd. En dus we gaan het gewoon doen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door...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 Van 18 tot en met 20 augustus komt de DTM-karavaan naar circuitpark Zandvoort. Bij een ongeval op de N201 in Hoofddorp zijn dinsdagochtend drie auto's op elkaar gebotst. Twee personen raakten tijdens de kleine kiddingbotsing gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde iets over 9 uur vanochtend op de N201 vlakbij de Hoofddorp-Dreef. De drie auto's zijn door de bergingsdienst verwijderd. Eerst krabben en dan goed opletten op de weg...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 De wind draait geleidelijk naar zuid tot zuidwest en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen beginnen we met zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de loop van de middag en morgenavond gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig tot krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of zes. En tot zover het regio weerbericht volgens Rico Schreuder. zusje van, uh, van Michael dus, hè, zou ik maar zeggen. Ja, het zus, kleine zusje van, uh, van Michael. Was ze ouder, ouder of jonger dan? Weet de allerjongste was, was zij. De, zij was de allerjongste. Aller ja, ja, Janet Jackson dus. Ja, die grote Jackson-familie. waar veel talent daarvoor. Jermaine en Michael natuurlijk. En uh, Latoya hadden we ook nog. ja nou, dat was geen talent, toch? N oh, nee? Nee, vind ik niet. Oh, vind jij niet? Oké. Okay. Nou, ik weet niet, die kerel en die naam. Voor de rest uh, dus niet... Uh, dat ik me daar zo even diep. Maar, uh, hoewel, ja. Ik, oeh, oeh. <laughs> ik, uh, ik heb nog wel de eerste plaat... eerste plaat van de Jackson 5 thuis. LP. De allereerste. Leuk, hè? Met I want your back erop en zo. Heerlijk. Ja, toen hij, nog, toen, toen hij er nog goed uit Ik, hij maar, ik, er van, ik ja. hou ervan, ik hou ervan. Nou, lekker toch? Janet Jackson. En uh, ja, uh, hij weet niet dat je leeft. Toch, of wel? Ja. Toch wel? ja. ja? Toch wel. Oké. Okay. Nou, dat is goed dan. Oké, okay, dat was het liedje van de Sidekick. En He Doesn't Know I'm Alive. Nou ja, dat kan ik me bij Sandra namelijk voorstellen. En The Message is Love. Dat ook nog eens. Nou, als je dan het nieuws van de afgelopen nacht en avond weer volgt, dan vraag je je toch wel eens wat af. Maar zij denken nog steeds dat het liefde eh, de boodschap is. En de boodschap is liefde. Nou, love is the message en de message is love. Yeah, I think I'm Lees jij het Noord-Hollands dagblad? Het Noord-Hollands dagblad? Nee, nee, nee het Aardems he? dagblad. Nee, Oké, okay, maar daar heb je ook uh, Toos en Henk in staan, hè, toch? Die, die skip ik denk ik altijd. Oh. Maar oh. ga verder. Nou, die hadden we een hele leuke vanmorgen. Okay. Dit jaar geen witte kerst de invloed van Sylvana Simons gaat wel heel ver. Oh, oh, oh. Moest ik toch wel hartelijk om lachen. Oh, love. The love is and the is -E. Nou, ik hoop het voor je meneer. Wees je dus succes mee. Uh, De Bioscoop-agenda. Gepresenteerd door Sandra Lissenberg. Jawel. Dank u wel. Uh. Nou, pauken, daar kom ik. Ja. <laughs> uh, deze week nog in Cinema Circus Sandvoort te zien, Vaiana. En dat is de film die als eerst begint op de woensdag, zaterdag en zondag om 1 uur. Uh, is een animatiefilm. Dus leuk voor de kinderen. Uh, gevolgd door Sing op dezelfde dagen. Maar dan om half vier. En het gaat over een talentenjacht met allemaal verschillende diertjes. Uh, S'avonds. Uh, dagelijks. Met, de, met uitzondering van de woensdagen. Twee voorstellingen van Sof 2. En die beginnen om zeven uur. En de ander om half tien. En met uitzondering van de woensdagen. Dat is omdat er dan de Simon van Kolm filmclub plaatsvindt. En deze week... Is de film die daar gedraaid wordt, Chinatown? Mm. Los Angeles, jaren 30. Privé-detective J.J. Giddis wordt ingehuurd door fanfataal Faye Danaway om haar vermiste dochter op te sporen. En komt zo op het spoor van ingewikkelde. Uh, uh, yeah, onregelmatigheden, uh, ontrokken land en kunstmatig gecreëerde droogte. De hoogste kringen blijken betrokken. Giddis blijkt beland in een stad waar niemand is te vertrouwen. Dat is dus, uh, aanstaande woensdag 21 december vanaf half acht. En voor meer informatie kunt u uiteraard op de website kijken: NL.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 Fantastisch mooi liedje is dit toch? Boudewijn de Groot. is echt een van mijn favorieten van hem. Ik vind dit zo ontzettend mooi. De tekst is van Frank de Jonge trouwens. En de muziek uiteraard van Boudewijn. Het kwam oorspronkelijk voor op het album Eiland in de Verte. Gek genoeg is dat een van zijn weinige albums... die niet op Spotify bijvoorbeeld voorkomt. Dat is heel gek. Maar dat is soms helemaal zo. Maar het is een fantastisch mooie cd... Uh, met ook nog een aantal teksten van het eind erop. Zo'n beetje de laatste, zo, denk ik. Eiland in de verte was een heel, gaat ook een beetje over, over dat Ameland, hè. Daarom heet hij ook zo. Goed, um, en uh, nu staat hij wel op, uh, dit nummer wel op uh, Spotify. Omdat die hele uh, box uh, Collected, Boudewijn Groot Collected, die staat er dan weer wel op. Goed, dus dan als je dat wil hebben Als je mooie liedjes van Boudewijn de Groot wil hebben Nou, dan moet je gewoon op Spotify kijken naar uh, die map Boudewijn de Groot Collected En dan kom je alles tegen Vanaf het begin tot het eind Tot en met zijn laatste cd aan toe Geweldig mooi, of LP mag ik ook zeggen Ja uh, dus even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Oh, we kunnen nog even, nou, dan hebben we nog een mooi liedje Gaan we nog eventjes uh, Gaan we nog even gewoon door Met uh, bezig zijn ja. Dit is uh, Pete Townsend's ja, je zou denken, is dit Piet Townsend? Ja, het is echt Piet Townsend. Het begint een beetje vreemd, maar het maakt niet uit. Het heet Face to Face. Ja. Nou, hij gaat zo los. Let maar op. Mysterieus intro, hè? Ja. Heel mysterieus. We'll het uh, face-to-face. we gaan eruit met Brian Auger en de uh, Inner City Blues. En dat doen we dan... Uh, dat doen we dan tot het nieuws... en het weer van 1 uur van de NOS. Het nieuws hebben we een konijntje... en uh, nog veel meer. En ook nog een recept straks. Ja, Sandra heeft vandaag het recept bedacht. Nou nou, dat zal maar wat worden. Sandra Recept. Ik ben erg benieuwd. Goed, we zien u zo weer. Tot zo.